12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Nieuwe internationale rechtbank in Den Haag. Het Financieel Tribunaal. Dodental loopt op na instorting appartementsgebouw bij Roet. En schrijffouten op monument Treinramp Harmelen. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het ongeveer 4 graden. Morgen opnieuw veel zon en maximaal rond 3 graden in het noordoosten... en 6 in het zuidwesten. De dagen daarna neemt de wind toe, wordt het wisselvallig en zachter. Den Haag heeft er een internationaal tribunaal bij. Het Financiële Tribunaal. En dit gaat zaken behandelen tussen grote financiële instellingen... uit de hele wereld. Minister Jager opende het tribunaal... dat gevestigd is in het Vredespaleis vanochtend. En hierbij is mijn groot plezier om private finance open voor business. En Mr. De Jager heeft zojuist het uh, nieuwe tribunaal geopend. Ben je trots hoor, dat het hier in Den Haag in Nederland is? Nou, ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat dit er is. Ten eerste is het belangrijk dat er nu een internationaal instituut is voor geschillenbeslechting. Dat hadden we nog niet op deze manier voor, uh, in de financiële wereld. En ten tweede, ja, dan is het natuurlijk toch als Nederlander heel belangrijk, vind ik toch ook wel, vind ik het heel mooi dat het in Nederland eh, terecht is gekomen. En voor Den Haag is het een goede opsteken, want Den Haag richt zich ook heel erg op het aantrekken van internationale juridische instellingen, instituten van faam. En dan is het toch belangrijk dat hier in het Vredespaleis vandaag eh, dat nieuwe instituut voor geschillenbeslechting in de financiële wereld is gevestigd. Ja. In uw toespraak zei u zojuist dat u hoopt dat het het vertrouwen in het bankwezen weer een beetje helpt herstellen. Hoe bedoelt u dat? Ja, kijk, als je conflicten hebt tussen grote financiële instellingen in verschillende delen van de wereld, die heel erg lang kunnen duren, uh, of waar bijvoorbeeld alleen nog de toegang tot nationale rechters en daar ook conflicten over kunnen zijn. Uh, dan kan zo'n geschil heel erg lang duren en ook met verschillende uh, maten van expertise worden opgepakt door voor de normale rechter. Hier heb je nu een instituut waar je snel een geschil aan kunt voorleggen als twee instellingen. En je kunt vervolgens ook rekenen op heel veel expertise, omdat heel veel kennis hier in Den Haag nu, voor, vanuit de hele wereld... is gebundeld op het gebied van die specifieke geschillenbeslechting... van bijvoorbeeld complexe financiële producten. Dus dan bedoelt u eigenlijk, of de, de, de banken, de verzekeringsmaatschappijen... dat zij meer vertrouwen in elkaar weer gaan hebben... en elkaar dus geld durven te lenen bijvoorbeeld? Ja, want als bijvoorbeeld het om een heel groot geschil zou gaan... en dat duurt heel lang voordat duidelijkheid over is... dan kiest de markt vaak toch voor het zekere, voor het onzekere. En dan, ja, dan vertrouwt die... Men die instelling, die bank bijvoorbeeld, iets minder omdat er nog zijn hele grote claim misschien uh, als een soort schaduw overheen hangt. En als je dan snel met veel expertise tot een oplossing kunt komen, kan dat helpen het vertrouwen in de hele financiële wereld, in de wereld, toch weer een handje verder te helpen. Minister van Financiën, de jager in gesprek met verslaggever Colette van Nuenen. Voor de kust van Toscane zijn duikers nog steeds op zoek... naar overlevenden in het cruiseschip Costa Concordia. Het dodental is vanochtend opgelopen naar zes. Er zijn 16 vermisten. Over dat aantal bestond onduidelijkheid na de melding... dat twee Siciliaanse vrouwen gevonden waren. Hun familie sprak later tegen dat de vrouwen terecht waren. Op de kapitein van het schip komt steeds meer kritiek. Passagiers zeggen dat hij zijn schip verlaten had... terwijl er nog veel mensen in nood verkeerden. De eigenaar van het schip heeft verklaard dat de kapitein Sketino inschattingsfouten heeft gemaakt. Hij zit sinds zaterdag vast. Zojuist maakte de brandweer bekend dat de reddingswerkzaamheden Tedelek zijn opgeschort. Reden voor het oponthoud is dat het schip beweegt en wegglijdt. Bij een aanslag met een bomauto in de buurt van de Iraakse stad Mosul zijn zeker acht mensen omgekomen. Minstens vier mensen raakten gewond. In het complex zijn Shiite ondergebracht die hun huis zijn ontvlucht. Sinds de Shiïtische premier al-Maliki vorige maand opriep tot de arrestatie van de Soenitische vicepresident, is het geweld tussen Shiïten en Soeniten in Irak geëscaleerd. Zaterdag nog kwamen 53 Shiïtische pelgrims om bij een zelfmoordaanslag in de zuidelijke stad Basra. Op het monument voor de treinramp in Harmelen... staan de namen van zeker drie slachtoffers verkeerd geschreven. De spelling van de namen is gebaseerd op de lijst van slachtoffers... die de politie destijds met de hand heeft opgesteld. Initiatiefnemer tot het monument gaat nu na... of er nog meer namen verkeerd gespeld zijn. De lijst met namen staat op twee aparte zuilen van het monument. En herstel wordt lastig, denkt initiatiefnemer Ed Jansson. Het is gewoon ontzettend vervelend. Alleen als je de vraag erbij stelt, kun je er wat aan doen... Ik heb met verschillende specialisten gesproken en die zeggen allemaal wat wordt drobbelwerk, uh, dat moet je niet doen. En ik, ik zal het uh, TNO eens raadplegen om te kijken of er moderne technieken zijn die er toch een goed resultaat geven. Het monument werd op 8 januari onthuld, 50 jaar na de treinramp in Harmelen, waarbij 93 doden vielen. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 17 mensen omgekomen toen een appartementengebouw van vijf verdiepingen instortte. Volgens het Rode Kruis konden 12 mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Correspondent Sander van Hoorn in Beirut. Wat is er gebeurd? Het uh, complex is ingestort en het was een complex in een, een knifselijk deel van de stad waar uh, heel veel arme mensen wonen. En ja, je ziet ook dat er heel veel gastarbeiders uit uh, Egypte, Jordanië om het leven zijn gekomen. Hoe het is gebeurd is nog onduidelijk. Wordt er nog gezocht naar overlevenden? Ja, nou, de kans dat onder de overlevenden onder het puin vandaan gehaald worden... is uh, volgens de autoriteiten steeds kleiner aan het worden. Dus het zijn niet meer zozeer reddingswerkzaamheden... Uh, maar meer bergingswerkzaamheden aan het worden. En ja, die oorzaak is dus onduidelijk. Gebeurt het vaker dat huizen instorten in Beirut? Dat op zich niet. De kwaliteit van de gebouwen is niet heel slecht hier, maar er wordt wel heel veel illegaal gebouwd. Er is weinig toezicht en uh, in dit deel van de stad speelt nog iets specifieks. Het zijn heel veel oude gebouwen en um, de huren die zijn wettelijk beschermd. En moet je dus ook voorstellen, daarom woonden er ook zoveel gastarbeiders, dat de huur een euro of twaalf, dertien per maand is. En dat is ook weer niet een bedrag waar je als eigenaar heel veel onderhoud uh, kunt plegen. Dus staat van onderhoud uh, zeggen mensen hier was slecht. En wat ook meegespeeld kan hebben is dat er in de buurt van het complex gebouwd werd. En trillingen zouden bijvoorbeeld schade hebben kunnen aangericht aan het gebouw... waardoor het uiteindelijk gisteravond is ingestort. Dankjewel Sander. Sander van Hoorn. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Een man van 24 uit Zoetermeer heeft bekend dat hij zijn vriendin dit weekend om het leven heeft gebracht. Het lichaam van de vrouw van 19 werd gisterochtend gevonden in hun huis in Zoetermeer. Dat de man zich was komen melden op het politiebureau, Politie Haaglanden. De man is aangehouden. Uh, we hebben daar uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Uh, en uh, tegelijkertijd is hij verhoord. En in dat eerste voor heeft hij bekend de vrouw om het leven te hebben gebracht. Het motief voor de moord is nog onduidelijk. Het aantal valse eurobiljetten in Nederland is vorig jaar opnieuw fors afgenomen. Er werden volgens de Nederlandse bank een kleine 30.000 valse biljetten onderschept. Een kwart minder is dat dan in 2010. Afname was vorig jaar ook al ruim een kwart. En Voor de daling is geen duidelijke verklaring, zegt de DNB. Wel hebben politie en justitie steeds meer aandacht voor valse munters... en ook wordt vermoed dat winkeliers beter zijn gaan opletten. Ook wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten afgenomen met 19 procent. Meeste onderschepte valse biljetten zijn die van 20 en 50 euro. In Wiegen zijn de mannen zijn dochter van elf aangehouden voor een inbraak in een woning. De twee werden bij de inbraak in Bergharen betrapt door de bewoners. Die hielden het meisje vast en sloegen met een stuk hout in op de auto van de inbrekers. Vader en dochter konden vluchten nadat ze de bewoners met een breekijzer hadden bedreigd. De politie heeft de twee verdachten uit Os aangehouden. Vakbonden in Nigeria hebben op het laatste moment acties tegen de hoge brandstofprijzen opgeschort. En dat gebeurde nadat president Goodluck Jonathan vanochtend de prijzen had verlaagd. In Nigeria voerden de bonden al weken actie tegen een besluit om per 1 januari de subsidie op brandstof af te schaffen. En daardoor zijn de prijzen meer dan verdubbeld. Tot gisteravond later werd er gesproken over een oplossing, maar toen gingen de partijen nog zonder resultaat uit elkaar. Sport. Van de vier Nederlandse deelnemers aan de Open Australische tenniskampioenschappen... zijn er na één dag nog maar twee over. Jessa Hoete-Galung en Arangsa Rus verloren. Roman Haase en Michele die spelen pas morgen. Arangsa Rus die verloor met 7-6 en 6-1 van de Oekraïnse Tsurenko. Galung won of kon, tegen de Argentijn Berlos, maar één set pakken. 6-2, 3-6, 6-7 en 3-6 werd het. Netwin Peek gaf Galung dan ook een eerste reactie. Ja, dus, er heerst toch wel een beetje een kleine teleurstelling. Uh, zeker als je weet dat ik gewoon de eerste set gewoon voorkom en de tweede en derde set een breek voor heb gestaan. En zelfs in, uh, in de derde set op 5-4 uh, heb ik kunnen serveren voor de set en, en niet gelukt. En uh, ja, dan, als je dan verliest in vier sets is het gewoon uh, heel zuur. De eerste set, ik dacht, uh, nou ja, als, uh, nou ja, wat je zegt, uh, als Jesse dit volhoudt, dan, uh, dan wint hij gewoon deze partij. Uh, wat verandert er dan op dat moment? Dat, dat jij net nou, wat je zegt gaat slizen, je service druk iets uh, terugloopt? Nou, het begon eigenlijk allemaal doordat ik minder ben gaan serveren. Ik werd ineens gebroken in de tweede set. Uh, ja, dan uh, dat is het toch al vervelend. Uh, als je een break voorzet, is het toch al fijn. Nou, ja, op zich nog niks aan de hand, maar uh, ja, ik ging dan gewoon minder serveren. Ik sloeg iets te veel, twee, serves en... Ja, dan op twee series kan hij gewoon wat meer doen, en wat meer initiatief nemen. En dan, uh, en dan is het gewoon zwaar tegen dat ze jongens die vanaf de base zijn heel goed spelen. En, kijk, als ik gewoon goed serveer, dan kan ik gewoon druk spelen. En uh, ja, dan krijg ik wat meer kortere ballen en dan kan ik naar het net toe. En uh, ja, dat, dat lukt helaas niet. Nu heb je voor de vierde keer een eerste rondepartij gespeeld op een Grand Slam toernooi. Ze zijn alle vier verloren. Uh, ja, het is een stap natuurlijk die je heel graag gaat willen maken om nu eens die barrière te doorbreken. Uh, hoe voelt dat dan? Nou, ik moet zeggen wel, het gaat per gaat beter. De eerste twee Slams waren gewoon niet goed. En de US Open vorig jaar was ik gewoon dichtbij om een 5 set te spelen tegen James Blake. Nou ja, in ieder geval heel goed tennis laten zien. En hier ook gewoon bij vlagen. Dus op zich gaat het allemaal de goede kant op. Maar ja, ik had wel graag hier weer winnen, ja. Dat Gelung Jesse Van de favorieten bij de mannen zijn Nadal en Federer door. Finalisten van vorig jaar bij de vrouwen. titelverdediger Kim Kleisers. En de Chinese Lee zijn ook zonder problemen door naar de tweede ronde. Nog een keer de hoofdpunten. In Den Haag is een nieuwe internationale rechtbank geopend. Het Financieel Tribunaal. In Beirut is het dodental opgelopen tot 17. Na de instorting van een appartementsgebouw. Slachtoffers zijn vooral gastarbeiders uit Egypte en Jordanië. En het aantal valse eurobiljetten in Nederland is afgelopen jaar fors afgenomen. De Nederlandse bank heeft geen idee waardoor het er komt. Tot zo over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Vindt u ook dat Nederland mooier kan? En weet u niet wie u daarop kunt aanspreken? Kijk dan naar De Slag om Nederland. Een nieuw programma van Teun van de Keuken, Roland Duong en Andrea van Pol. Deze keer over KPMG. De accountant die iedereen de maat neemt, maar hoe integer zijn ze zelf? Vanavond om half negen bij de VPRO op Nederland 2. Pakt de huismus weer de titel? Of gaat de merel er met de winst vandoor? En hoe presteert de koolmees dit jaar? Op 19 en 20 januari is de Nationale tuinvogeltelling. Doe ook mee en tell de vogels in uw tuin. Kijk op Vogelbescherming.nl. Dit is Radio 1 en Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wie is er niet groot mee geworden, zou ik bijna zeggen. De Soul Show van Ferry Maat. De DJ is vandaag 65 geworden. En ter gelegenheid daarvan is er bij het genootschap... radio, jingles tunes en tunes een cd verschenen met al het werk van Ferry Maat. En die is zometeen hier. In het mediaforum Oud-Den Haag vandaag verslaggever Wauke van Schermburg... en ntr directeur Paul Reumer. Het gaat onder meer over het lange interview gisteren in Buitenhof... met premier Mark Rutte. Toen presentator Pieter Jan Hagens vond dat Rutte te weinig kwijt wilde... over wie zijn voorbeelden nou zijn, draaide de premier de rollen om. Ik hoop toch niet dat u probeert nu iemand na te doen? En anders gaan we nu raden wie dat is. Had u nog niet in de gaten dat ik hier Clary Pollack de hele tijd zit in? Het, <lacht> uh... Voor uw stem al zo omhoog gegaan? Ja. Een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz... en de eerste kandidaat komt uit Monster en heet Peter Lichtvoet. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. René van der Gijp keert vanavond terug aan tafel bij Voetbal International. De rentree van de oud-voetballer was al vaker aangekondigd... maar nu lijkt het er ook echt van te komen. Van de Gijp was maandenlang afwezig door een burn-out... en komt nu, uitgerekend op de meest deprimerende dag van het jaar, terug. Hij is trouwens niet de enige. Willem van Hanegum kreeg vorig jaar ruzie met Wilfred Gené Hij was sindsdien niet meer te zien in het programma... maar zal vanaf nu weer op regelmatige basis aanschuiven... bij de winnaars van de televisiering. Te beginnen met de uitzending van vanavond. De VPRO gaat Nederland weer teruggeven aan de Nederlanders. In de Slag om Nederland, vanaf vanavond te zien op Nederland 2, trekt de omroep ten strijde. Wie bepaalt er nu eigenlijk hoe ons land eruit ziet? De Slag om Nederland duikt in de wereld van overheid en vastgoed. Gaat de confrontatie aan met overijverige bestuurders... sluwe vastgoedmagnaten, het machtige bedrijfsleven en ambitieuze architecten? Gaat het, het uitgezonden worden op televisie? Dit is de Slag om Nederland. Vervolgens weet ik er wel heel veel van. Hè? Dit is de Slag om Nederland. De Slag om Nederland, het programma dat Nederland weer teruggeeft aan de Nederlanders. Teun van de Keuken, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Samen met Roland Duong en Andrea van Pol het gezicht van dit programma. Jullie gaan het opnemen voor gedupeerde burgers. Eh... Uh... Ja, nou ja, wat eigenlijk zo is, we proberen eigenlijk de democratie in Nederland een beetje nieuw leven in te blazen. Want er worden overal in Nederland uh, ja, uh, kantoorkolossen neergezet. Uh, gemeente, uh, gemeentes bouwen nieuwe uh, gemeentehuizen, nog steeds, ondanks de crisis. En uh, overijverige ambtenaren of, of, of wethouders die willen hun kleine gemeente opstuwen in de vaart of volkeren met megalomane uh, projecten. En wij eh, vragen ons dan af, ja, wie bepaalt eigenlijk dat die dingen daar allemaal worden neergezet? En hebben wij daar zelf nog wel enige invloed op? Ja. En eh, ja, wij willen die invloed eigenlijk weer terugkrijgen. Ja. Het is dus niet, zeg maar, niet een consumentenprogramma zoals, zoals Breekijzer dat was met Pieter Storms of de Ombudsman nu bij de VARA? Uh, nee, niet zozeer, hoewel uh, ja, wat elementen van breekijzer uh, zullen misschien er toch wel, wel, wel in, in, in voorkomen. In die zin, dat uh, het blijkt dat als je dus bestuurders spreekt op hun verantwoordelijkheid van waarom heeft u die beslissing genomen of heeft u die beslissing genomen, dat ze dan heel vaak uh, de pers, en dan in dit geval ons, niet te woord willen staan... En dan zien we een uh, Pieter Stormpje ook niet. <laughs> nee. Oké. Okay. Ik, ik zag een, een, een, een, een soort van. Ja, eigenlijk Wat we net lieten horen: een trailer op TV ook. Hè? En uh, daar ja. had het ook wel iets van: de keuringsdienst van waarde, waar jullie allebei natuurlijk ook vandaan komen. Uh, ja, nou ja, het is, het is natuurlijk een heel ander programma, maar uh, het, uh, het, het, heeft, het komt natuurlijk vooral door die uh, dijden telefoon die je daar ziet. Dat we dus ook uh, wel, uh, wel, wel mensen uh, uh, bellen om gewoon te, ja, voor, voor een eerste vraag van hoe zit dat. Uh, en we hebben drie verslaggevers, maar uh, verder is het toch wel een heel ander programma. Dat programma ging, het gaat natuurlijk vooral over, over voedsel... En dit gaat echt ja. over, uh, ja, die bepaalt eigenlijk hoe Nederland eruit ziet. Ja. Maar gaan jullie ook echt problemen oplossen of is het vooral het inkijken voor ons leken uh, van hoe dat nou allemaal, uh, hoe die machinaties te, te, tot stand komen? Nou, in eerste instantie is dat, is natuurlijk, ja, doen we natuurlijk gewoon het journalistieke handwerk om te laten zien hoe het werkt. En, en, en hoe uh, dus achter de schermen eigenlijk uh, in, in achterkamertjes tussen projectontwikkelaars uh, en, en, en wethouders uh, ja, uh, zaken beklonken worden. Maar uh, ja, groot probleem waar we dus uh, vanavond over hebben is, is, is de leegstand van, van kantoren. 20 tot 30% procent van de kantoren staat leeg. Blijkt dat, dat bedrijven ook uh, ja, geld kunnen verdienen eigenlijk aan het bouwen van een nieuw kantoor. En we zijn wel aan het lobbyen nu in, in, uh, in Den Haag en ook bij, bij projectontwikkelaars, eh, vastgoedmagnaten... om te kijken hoe we eh, er iets op kunnen vinden... dat het bouwen van een nieuw kantoor in ieder geval niet meer profijtelijk is. Kijk aan. Straks, ja. We gaan het allemaal ja, zien vanavond. Ja. Vanaf vanavond moet ik zeggen, Teun, dankjewel. Uh, de Slag om Nederland dus. Te zien om vijf voor half negen op Nederland 2. En vanavond tussen zeven en acht is Roland Duong. Dat is een van de andere presentatoren uitgebreid te horen... bij de collega's van Kunststof op deze zender. Vannacht werden in Hollywood de Golden Globes uitgereikt. Voor de derde keer was de Britse lolbroek Ricky Gervais de gast hier. Bij zijn vorige optredens kreeg Gervais nogal wat kritiek op zijn harde grappen. Zozeer zelfs dat werd betwijfeld of hij nog wel een keer zou worden uitgenodigd. Maar dat weer hield Gervais er niet van om al aan het begin van de uitzending stevig uit te halen. Ditmaal niet naar Hollywood sterren, maar naar de Globes zelf. Vannacht krijg je de grootste hosting van de second grootste award show... On America's third biggest network. Sorry, is het.? Het is four. For any of you who don't know, the Golden Globes are just like the Oscars, but without all that esteem. Yeah. <laughs> ja, een Globes uitgeraakt aan onder andere George Clooney en Meryl Streep, en aan de series Downton Abbey, Modern Family en Homeland, die ook in ons land veel kijkers trekken. Het Amerikaanse persbureau AP heeft een kantoor geopend in het Noord-Koreaanse Pyongyang. Dat is opmerkelijk, want het Aziatische land staat niet echt bekend als een plaats waar het vrije woord ruim baan krijgt. En op Amerikanen zijn ze ook al niet heel dol daar. Volgens de directeur van AP is er maanden onderhandeld met het Noord-Koreaanse staatspersbureau voordat er groen licht werd gegeven. EP mocht sinds 2006 al exclusieve videobeelden uit de dictatuur doorgeven. Maar vanaf nu mogen ook journalisten en fotografen van het bureau zelf de grens over... om verslag te doen van hoe geliefd Kim Jong-un wel niet bij zijn onderdaan is. Volvo Nederland stopt met het uitzenden van een radioreclame over autoruitvervanging. Volvo wekt in het spotje de indruk dat alleen als een monteur van het Zweedse autobedrijf een voorruit vervangt... de veiligheid van de hele auto weer gewaarborgd is... Dan vonden ze maar niks bij Carglass, want dat bedrijf is het vervangen van ruiten de core business natuurlijk. En tegenwoordig ook Fries sprekende Carglass wil ook dat volvo de onjuist gegeven informatie nog eens een keer rechtzet bij het publiek. Dan is hier de laatste vraag de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De Nederlandse succes gisteren bij het WK Darten... was niet de eerste keer dat een Nederlander kampioen werd in Frimley Green. Voor velen onverwacht pakte Raymond van Barneveld daar in 1998 zijn eerste titel. 1,4 miljoen kijkers zagen via SBS6 dagse postbode winnen. Een dag na zijn winst kwam Barney terug in Nederland... en daarvan deed het journaal toen verslag. PTT Post heeft hem speciaal verlof gegeven. Een week lang mag Raymond van Barneveld fulltime wereldkampioen darten zijn... Maar als het aan Barney zelf ligt, zegt hij de brievenbussen definitief vaarwel... en wordt hij beroepssporter. De Hagenaar, die als eerste buitenlander het embassy-toernooi won... werd bij terugkeer in Nederland groots ingehaald. Hij vertrok als postbode met een passie. Hij keerde terug als held met een beker en 130.000 gulden. Omstuurd door journalisten vertelde de kampioen het succesverhaal. Telkens weer. Wel 180 keer. Dat had zo wel zelf verhouden. Ja, en gelukkig mocht ik eerst die beker in ontvangst nemen. Dat was uh, zeer emotioneel, maar dat nou, doen jullie wel misschien zien. Nog, ik, uh, maar die komt wel, hè? Barney! Barney! Barney! De aankomsthal van Schiphol stond intussen vol met familie, vrienden en fans. Maar Barney denkt al verder. Hij heeft nog een droom. Wat ik hoop is, uh, is in ieder geval uh, een professioneel uh, dartsspeler te worden in Nederland als eerste. En daarna misschien eens uh, gaan kijken met... Uh, ...met een hoop bedrijven of wat mogelijk is om in Nederland ook zo'n soort... ...zo'n vergelijkbaar soort toernooi in Nederland op poten te gaan stellen. De wens van Barney, een vergelijkbaar toernooi in Nederland... ...is nooit goed van de grond gekomen. Wel werd hij professioneel darter en won uiteindelijk vier keer... ...het BDO wereldkampioenschap darts. De finale die hij in 2003 won was goed voor 4,5 miljoen kijkers. Jelle Klaassen was de tweede Nederlander die de hoogste darts eer pakte. Dat was in 2006 in een finale tegen Raymond van Barneveld. Lunch met Jurgen van den Berg. Hij werkt onder meer bij Radio Noordzee, bij De Tros, bij de NCV... bij Radio Veronica en tegenwoordig is een soulshow te horen... bij Arrow Jazz FM. Ferry Maat, behalve DJ, is hij ook nog jinglemaker. Veel radiostations gebruiken zijn uh, muzikale aankleding. En tegen gelegenheid van zijn 65ste verjaardag komt er bij het genootschap van Radio Jingles and Tunes een dubbel CD uit met zijn beste werk. Verrie Maat, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dag, Jurgen. En gefeliciteerd ook. Dankjewel. Want je dan bent ik... echt vandaag jarig? Ja, ik ben vandaag jarig, ja, toevallig. Hè? Hoe ben jij vanmorgen wakker geworden Ineens eens 65? Nou, meestal word ik dan wakker doordat Edwin Evers gaat bellen om een uur of uh, vroeg. Uh, <laughs> ja. Maar dat is gelukkig vanmorgen niet gebeurd. Ik had de telefoon ook ver weg. Maar uh, ja, het gaat heel geleidelijk eigenlijk. Het is, de festiviteiten zijn vorige week al een beetje begonnen. Toen we wat opname voor vandaag, tv-opname, hebben gemaakt en, dus, en een mooi interview voor de krant nog. En dus ja, ik, heel langzaam voel ik het al aankomen. Maar in je gevoel ook dat je 65 bent? Nee, totaal niet. Ik, nee, nee. Ik, ik maak nog steeds radio en uh, ik ben nog helemaal niet klaar. Ik denk dat er nog veel meer radio aan moet gaan komen. Dus uh, wat dat betreft... Oké, okay, nou, daar komen we zo nog wel even over terug. Mm -hmm. het, het gaat nu vooral naar aanleiding van die CD ook, hè, die, die dat genootschap uh, heeft samengesteld. Dat is allemaal werk dat je zelf hebt gemaakt. Uh, we hebben je gevraagd van tevoren, van, wat is nou uh, de, de bekendste? Uh, en jij kwam met deze. Ja. Goeiemorgen, lieve luisteraar. Waarom is ja. deze zo speciaal? Ja, nou, ik, ja, het leuke is, Willem wist niet dat ik, dem, dat, ik dat ding gemaakt had. Hij eh, nam eigenlijk maar aan dat het van Tony Eijk kwam. Want uh, ja, Tony Eijk had bijna al zijn tunes gemaakt in het verleden... en uh, in, bij de vuistweg met zijn orkest gespeeld. Uh -huh. Dus hij ging ervan uit dat uh, Tony het gemaakt had. En toen bleek in één keer op toen hij afscheid nam. Op de laatste dag, toen ik hem dat cd'tje gaf met deze jingle... dat het van mij kwam. Hij was stom verbaasd en ja. heeft me ook prachtig nog bedankt daarvoor. Dus, uh, ja. ja. Heel leuk. Ja. Waarom, waarom zijn die jingles zo belangrijk voor een radioprogramma? Nou ja. Een radioprogramma, maar uh, dit is dus van Radio 2. En ik heb van 1995 tot 2001 bij Radio 2 uh, ben ik de huiscomponist geweest. Ik heb alles geschreven voor Frits Pits, voor uh, nou ja, de uuropeners, de tunes... de top 2000 toen hij voor het eerst begon. Uh, alle general vormgeving kwam bij mij vandaan. Ik had het allemaal gecomponeerd. En dat is belangrijk, want een station moet hetzelfde klinken. En dat was voor die tijd niet. Radio 2 werd horizontaal geprogrammeerd... En uh, ja, iedereen voor die tijd klonk uh, allemaal anders. Dus door de jingles kwam er een soort, soort binding uh, tussen, tussen de diverse omroepen. Uh, jij bent ooit begonnen bij Radio Noordzee. Uh, toen, toen had je nog niet jinglebedrijven zoals, zoals dat nu is... die dus echt die hele pakketten maken. Jullie freubelden zelf wat in elkaar. Was je daar ook al toen actief mee? Nee, ja, dat deed ik ook. Ja, haha, ja. Vooral de jongens aan boord ook, van het schip. Die, waar, die hadden niks anders te doen. Die zaten de hele dag te knutselen, knippen in de Amerikaanse en Engelse jingles... en dan kijken of je er wat leuks van kon maken. En dat we, dus eigenlijk werden die een beetje ge, ja, gek, gekopieerd naar Nederland toe. Die werden gewoon gejat. gejat. zeg het maar. Zeg het maar gewoon <laughs> ja, um, ja. ja, en de Soul Show, ik noem dat al even. Dat is denk ik voor heel veel mensen die zijn daar op, toen het op donderdagavond was bij de Tros. Ja. Later ook nog allerlei andere zenders geweest. En nog steeds dus op Aero Jazz. Laten we even een kleine compilatie horen van uh, hoe dat klonk in de Soul Show. Oh yes. Remat met the soul show soul music. what they do the is just kiss what can see man Leuk, hè? Ja, dat bestaat ook uh, dit jaar 40 jaar. Ja. Het is in 1972 begonnen. Dus, uh, ja, ja. Ook op, ten op ten de Zee zijn er ook begonnen. Op Noordzee, ja. ja. ja. ja. Um, ook heel veel uh, dingen hierin die, die volgens mij zelf gemaakt zijn... die niet, uh, die, die niet door anderen zijn aangeleverd... Um, je bent er al heel lang mee bezig. Is er een bepaalde muzieksoort die jou dan ligt om, om voor zo'n radiostation uh, jingles te maken? Nou, je moet zien, het is altijd opdrachtmuziek. Ik krijg een opdracht van een radiostation. We heten zo. En dit is de, de slogan: de creatieve gebruiken. Dus je voelt je thuis. Of uh, nou ja, ieder, ieder station heeft wel iets. En dan moet ik daar een melodie van gaan maken. Zo begin je. Dat wordt een, een lightmotief. En daar ga ik op variëren. En dat, dat, dat honderden keren soms. Maar dat doe je voor slagerstations in Duitsland, Franse stations, die veel Franse muziek. Uh, ik maken. heb uh, in Duitsland heel veel uh, stations gedaan van behoorlijke zware hitstations ook wel. Uh, FFH in Frankfurt, de tweede grote commerciële zender van Duitsland, maar ook een uh, slagerzender een paar slagerzenders zelfs uh, in Nederland ook voor Hollands Glorie dat is een, een kabelstationnetje geweest, dat moest echt volks klinken, want dat moest de, de jingle moest niet mooier zijn dan de plaat van uh, Ben Kramer en uh, André Hazes, en dan, ik had <laughs> nogal gauw de neiging om ze te chic te maken <laughs> dus we hebben daar in een weekendtijd een, een leuk jinglepakketje voor gemaakt. Een ja. ja. jingle is over het algemeen kort, 10, 15 seconden Soms wat langer, maar dat, dat is het eigenlijk wel. Um, ja, daar moet je dan wel alles in één keer in kwijt kunnen. Ja, je moet heel beknopt uh, denken. Het is, het is een uh, aparte discipline. Het is niet gewoon componeren, maar je moet ten eerste steeds maar weer op hetzelfde thema. Uh, variaties maken. En uh, voor de rest is het uh, zo beknopt mogelijk blijven, zo kort mogelijk. Er zijn ook tunes, natuurlijk. Radio 2 had ook langere tunes. En voor de programma's heb ik ook tunes gemaakt. Voor de Vara en voor uh, NCRV, voor mijn eigen programma, voor Dat, Frits. dat, dat zijn al, al meer composities eigenlijk. Ja, dan kan je lekker uitleven. Dan kan je het, uh, het thema. Een beetje mooier neerzetten. Ik, uh, ik noemde dat al niet het Metropolocast, maar het matropool <laughs> ja. Zij, we, we Hebben je altijd dan ook inspiratie? Kijk, iemand die liedjes schrijft, die, ja, die haalt zijn inspiratie ergens vandaan, maar je, wil, je moet dan op dat moment wel presteren ook gelijk. En dat moet natuurlijk ook nog een beetje origineel klinken. Alles hetzelfde ja, klinkt. Ja, mijn inspiratie, dat kan ik wel toegeven, komt natuurlijk uit Amerika. Daar is de jingle uitgevonden. Maar men maakte vanaf de jaren 50 eigenlijk hele mooie Close Harmony jingles. En mijn specialiteit is toch wel Close Harmony. Je hoorde het net al in die jingle van Van Duijs. Maar ook zelfs in de hardere jingles van en de uuropeners van Radio 2 toen de tijd. Ja, heb ik heel veel uh, zeven, acht stemmige koortjes gebruikt. En dat is uh, toch een uh, aparte discipline om dat uh, te schrijven. Ja. Je ziet ook trends hè, in die jingles wel. Op een gegeven moment uh, werd het... de gezongen jingle was een beetje ja, passé. Ik uh, geloof tegenwoordig wel weer terug. Ja, het is toch wel heel veel uh, uh, shoutwerk. Er wordt veel geroepen en dan geluidseffecten eroverheen. Vervormde stemmen. En uh, nou ja, goed, dat, is, uh, dat past goed bij de platen van tegenwoordig. Ja, want je hebt die, die, die, die heeft David Guetta met zijn... Ja. Uh, hoe heet het, wat, dat weer zo'n apparaat? Ja die voice. voice ja, uh, het heeft iets met voice te maken. Een beetje, je klinkt inderdaad heel uh, beroerd ja. af en toe. Maar dat Iedereen juist... kan zingen op die manier. Hè? Dus, uh... ja, ja, je kan het inderdaad. <laughs> uh... Zing jij zelf eigenlijk ook? Of heb je daar nog weer koortjes voor? Nee, ik, ik, zing, ik zing wel eens voor in de studio. Maar niet, uh, niet echt op koortjes. Nee. Maar, nu even naar die radio, want daar begon het mee. Uh, nog steeds die Soul Show. Maar je zei, ja, ik zit nog vol plannen. Wat kunnen we nog verwachten dan? Nou ja, er zijn een paar plannen geweest. Maar uh, ja, dat kon niet doorgaan. Omdat er uh, vanuit Den Haag veel te veel geld werd gevraagd... voor een etherfrequentie. Die nu staat te sissen. Die is er niet. Uh, het kavel 8 heet het, geloof ik. Dat is de oude frequentie van Arrow Rock. Uh, die wordt niet meer gebruikt. Dus eigenlijk is het belachelijk dat daar geen station op zit. Maar ze vragen 18,6 miljoen ja. voor 6 jaar. Nou, dan uh, moet je een kleine 3 ton per maand al uh, betalen. En dan moeten de DJ's nog leven. Dan moet uh, marketing ge gepleegd worden. En, uh, nou, wat zet, maar even in jouw, in jouw dromen, wat zou dat dan voor... Stel dat je zegt, nou oké, okay, we kunnen dat kavel nu toch niet kwijt, hier heb je hem, maat. Maak ja. er maar wat van. Nou, dat zou een station worden met verantwoordelijke DJ's. Die tegenover elkaar de verantwoording dragen dat ze niet elkaar platen draaien, maar ook uh, de, de, gewoon de verantwoording hebben om een goed commercieel programma neer te zetten, met uh, niet alleen maar freakmuziek, maar ook, met, uh, ja, maar ook zelf hun platen uitzoeken, en dat mis je tegenwoordig echt de, de, de ziel is uit de radio, omdat de programma, de muziekdirecteuren allemaal bepalen wat de DJ moet, uh, moet draaien, en dat, dat hoor je gewoon terug, daarom lijken ze allemaal zo op elkaar. Dat zou daar dus op moeten. Ja, daar zou, daar zou tijd voor zijn, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou, ik vind het mooi dat je hier was. Uh, want de aanleiding was die, die cd. Hoe voelt dat trouwens om dat dan in je hand te hebben? Want het is toch een soort eerbetoon ook Nou, wel. Ik heb het jarenlang tegengehouden. Ze hebben aan mijn hoofd gezeurd van we willen toch wel eens een cd van dat spul uitbrengen. En ja, nu werd ik 65. En uh, toen zeiden ze van nou oké, okay, nou moet het toch een keer. Ik zeg nou oké, okay, doe het maar. Ja. Maar het is maandenwerk om het allemaal bij elkaar te halen. Er staat uh, bij elkaar 245 minuten muziek op, heb ik uh, begrepen. Dus dat is gigantisch. Vanmiddag wordt hij uitgereikt door de man die, waar jij dus mee verwart werd, Tony Eiken. Ja, ja, ja dat, dat vind ik echt fantastisch. Want dat is gewoon de, de, de tune koning van Nederland. De man die ja, Studios, op, noem ze maar de, de, ja, echt, de, de nummer 14. Hè, de film van Johan Kruijf met het prachtige, met de chanson Pomilanden. Ja, ja. Tony is echt mijn idol wat dat betreft. Die gaat hem vanmiddag uitreiken en hij is er voor de liefhebbers. Want ik denk niet dat uh, ja, iedereen in zijn huiskamer die, die jingles CD opzet. Maar er zijn genoeg uh, freaks die dat allemaal verzamelen. En uh, daarvoor is het denk ik een mooie aanvulling voor de collectie. Um, nogmaals mooi dat je hier was en nog een keer gefeliciteerd. Ferry Maat, Dankjewel, vandaag 65. Um, we gaan uh, zometeen naar het mediaforum. Daarin te gast Wauke van Schermburg. Die kennen we nog van Den Haag Vandaag. Vroeger Paul Reumer, tegenwoordig de baas bij de NTR. Maar eerst is hier Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Voor de kust van Toscane is de reddingsoperatie bij het cruiseschip Costa Concordia stopgezet omdat het schip wegschuift. Duikers waren nog steeds bezig met de zoektocht naar overlevenden. Dodental is vanochtend opgelopen naar zes. Over het aantal vermisten bestond lang onduidelijkheid. De officiële cijfer is nu 16. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 17 mensen omgekomen toen een appartementengebouw van vijf verdiepingen instortte. Het pand zou al een tijd in slechte staat zijn. Volgens het Rode Kruis konden twaalf mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Het aantal valse eurobiljetten in Nederland is vorig jaar opnieuw fors afgenomen. Er werden volgens de Nederlandse bank een kleine 30.000 valse bankbiljetten onderschept. Een kwart minder dan in 2010. De afname was vorig jaar ook al ruim een kwart. Voor de daling is geen duidelijke verklaring, zegt DNB. En minister De Jager heeft een nieuw internationaal financieel tribunaal geopend. Het tribunaal Prime Finance staat in Den Haag... en gaat uitspraak doen in conflicten over ingewikkelde financiële producten. Afzonderlijke rechters vinden financiële zaken vaak ingewikkeld... of doen uitspraken die onderling tegenstrijdig zijn. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. In de provincie Groningen is het bewolkt, maar in de rest van het land is het zonnig. De middagtemperatuur komt uit rond 4 graden... Maar in het oosten van Groningen komt het kwik niet verder dan 1 graad. Het voelt niet onaangenaam aan buiten, want er is maar weinig wind. In het zuidwesten van het land waait een zwakke tot hooguitmatige wind uit het oosten tot zuidoosten. In de rest van het land waait het niet of nauwelijks. Vanavond duikt het kwik weer snel onder het vriespunt. Op de meeste plekken gaat het een graad of 3 vriezen. In het oosten kan het lokaal tot 5 graden vorst komen. Een zwakke wind draait in de nacht naar zuid tot zuidwest. Ook morgen is het zonnig, al is er iets meer hoge bewolking. Het wordt 3 graden in het oosten tot 6 graden aan zee. De zuidwestenwind neemt overdag in de kustprovincies toe tot matig. Woensdag start droog en fris. Overdag raakt het bewolkt, neemt de zuidwestenwind verder toe... en aan het einde van de dag volgt regen. Donderdag en vrijdag is het zacht en herfstachtig... maar in het komende weekend wordt het weer iets kouder. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Wouke van Schermenburg. Die kennen we nog van Den Haag vandaag. Uh, voor haar leven lang journalist Paul Reumer, directeur van de NTR... Goedemiddag. Zullen we het daar gewoon eens bij laten, Paul? Dit... Heerlijk. Ja, ik rustig rond Ajax en zo, dus uh, hoeven daar wel ja. niet meer te bespreken even voorlopig. Um, jij wilde het hebben over die cruiseboot, dat ging er net ook nog even ja. over in het nieuws. Ja, we hadden het over, over mediamomenten en ik, er zijn twee dingen die me opvielen. Het eerste is het, het iconische beeld van het enorm grote schip wat omgevallen is, waarvan je toch denkt, die boten kunnen niet vergaan. Dat vond ik eigenlijk schokkend, en ik denk dat dat nog heel veel effect gaat hebben op de hele cruisebeleving van mensen die allemaal gaan afzeggen en zo. Maar wat ik nog opvallender vond is hoe snel de kapitein aangewezen is als schuldige. Als een vliegtuig neerstort, dan uh, zal een vliegtuigmaatschappij nooit gelijk zeggen het is de schuld van de piloot. Ze kijken wel uit in verband met aansprakelijkheid en zo. En hier waren ze er als de kippen bij om tegelijk te zeggen en het is de schuld van de kapitein. Ja. Nou, dat vond ik toch wel heel opvallend eigenlijk. Ja. Maar die was ook wel heel snel van boord geloof ik, die kapitein. Ja, hoor hoorde ik ook. Je, van, toch je hebt toch niet? een beeld eigenlijk nog de kapitein die samen met de spelende bent en ondergaat, alle passagiers <laughs> En deze angsthaas schijnt al heel snel, terwijl nog mensen aan boord waren ja. vertrokken te zijn. Ja, en, en, en het ja, verhaal goed. was: en dat is misschien ook wel de reden waarom hij de, gelijk de schuld kreeg, want hij, hij voert dicht langs dat eilandje. Want dat ja. schijnt te gebruiken te zijn dat je dan even aan die klaks onttrekt en zo. Daar heeft hij zich een beetje op verkeken. Ik ja, mij had ook een beetje het gevoel van... er is heel snel uh, in ieder geval een zonderbok uh, oh. uh, benoemd. En hij wordt nu de grote, de grote uh, boosdoener. Is hij misschien ook wel. Maar daarmee gaat de aandacht een beetje weg... van de maatschappij die er eigenlijk achter zit. Als dat gevoel krijgt. Je zegt, laat het eerst maar eens even goed uitzoeken... voordat we echt... Uh, dat gebeurt eigenlijk in alle andere gevallen ja, altijd de zo. de black box. Ja? Ja. ja. Uh, laten we naar Buitenhof gaan. Uh, Rutte was daar gisteren, Mark Rutte, de premier. In een lang interview... Uh, de interview was Pieter-Jan Hagens. Rutte werd herhaaldelijk door Pieter-Jan gevraagd... naar wie nou eigenlijk zijn voorbeelden zijn. Laten we even een klein stukje luisteren. Er is niet één voorbeeld. Nee, zo echt, het Laten we het er erover ophalen. Ik weet niet of u... u wilt dat niet zeggen. Misschien, ik wil het wel zeggen, ik heb u dat net genoemd. Maar nee? ik heb u verteld, ja. een beetje flauw nu... dat ik uh, niet geloof voor mijzelf in te zeggen... oh, dat is degene, zo wil ik het ook doen. dat dat zo niet werkt. Je bent je eigen persoon en je laat je inspireren door andere mensen. U ja. bent een goed interviewer, ik neem aan dat u ook... Kijkt naar hoe collega's het doen, van Jeremy Paxman in Engeland... tot en met uh, uh, uh, mevrouw Polak hier in Nederland. En dat u probeert te leren van deze mensen. Maar ik hoop toch niet dat u probeert nu iemand na te doen. En anders gaan we nu raden wie dat is. Had u dat nog is... niet in de gaten dat ik hier Clary Polak de hele tijd zit in? Het, uh... Vond uw stem al zo omhoog gegaan? Ja, Wauke, uh, uh, gekeken in elkaar. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Wat, wat het grote Rutte interview, ja. Wat vond je ervan? Um, nou ja, dat, uh, uh, kijk, uh, uh, ik wil vooropstellen dat het altijd wel een kijkplezier is, uh, Rutte op de buis. Uh, vergeleken met alle premiers die we ervoor hebben gehad, die eindeloze zinnen uh, uh, achter elkaar aan het breien waren zonder dat er ook maar werk iets in als uitkwam, is Rutte gewoon een verademing. Ja. Maar ja, goed. Uh, dat kan ons dus niet verhullen dat hij gisteren dus eigenlijk heel weinig uh, meedeelde. Ja. En dat vond ik heel erg jammer. Uh, het lag ook wel een beetje, uh, ik vind uh, Pieter Jan Haag een hele goede interviewer. En het is ook heel lastig om live met de minister-president te zitten. Maar ik had toch veel meer gehoopt, Dat wat we nu horen is iets wat we ja dat weten we allemaal wel. Hoe Europa ervoor staat, hoe Nederland ervoor staat. Dat 2012 gewoon een waardeloos jaar wordt. Maar wat ik gehoopt had is, nou, waar gaan we nou naartoe? Wie gaan het gelag betalen? Um, wat betekent het verlies van uh, die triple E voor het noodfonds? Hoeveel geld moet de Nederlands Belastingtaal nog meer instoppen? Dat soort vragen had ik willen horen. Uh, uh, waar gaan we naartoe? Is het uh, uh, die hypotheekruimte mm. aftrekken? Dat is gewoon die volgens is... mij komt voor de plaats. Dit was globaal een vlucht over uh, de crisis mm. en wat er allemaal aan de hand is... Uh, maar niet van uh, wat staat ons nu allemaal uh, te wachten. Vond het dat er te duizend... veel over dit, dit soort dingen gingen? waar we, waar we het net over want uh, Bijvoorbeeld zijn voorbeeld, daar heeft hij wat over gezegd... Hè, en uh, op een gegeven moment ging het ook heel erg over twijfel. Waar, waar twijfelt u dan over? Jij vindt in zo'n interview moet dat allemaal een beetje aan de kant. Jij en, en, persoonlijke en... dingen? Ja. U hoorde daar zit ik niet op te wachten bij. Uh, nee. Met, nee. Dus dus je, weet, je weet bij politici toch persoonlijke dingen... Uh, daar krijg je toch niet veel uit. We hebben Rutte bij uh, uh, College Tour gezien. Uh, we hebben hem al zo vaak horen vragen... of hij nou niet aan een vrouw of man of weet ik wat uh, uh, toe is. Je weet, daar gebeurt toch niks. Gaat nu gewoon hebben over... Uh, uh, kijk op Twitter waar mensen zich zorgen over maken. Hou ik mijn baan? Hou ik mijn uitkering? Hou ik mijn pensioen? Uh, uh, hoe lang betalen wij voor Griekenland? Ja, en misschien straks ja, ook voor Italië. Ja. Dat zijn de dingen die mensen willen weten. Nou, en niet of die al aan een vrouw toe is. Weet maar wat, weet. Maar wat, nou, wat ik zo mooi vind, is je zag dat Pieter Jan Hagens een beetje wanhopig werd... Want die ja, Gebruikte, vond ik eigenlijk, wat ouderwetse interviewtechnieken... van uh, iemand proberen te pakken op zijn woorden of tegenstrijdigheden. En dat werkt bij Rutte niet. Rutte is een fantastische communicator. Hij gebruikt duidelijke taal, geen Engelse woorden. Moet je, moet je stellen hoeveel Engelse woorden hij gebruikt? Ik denk uh, nul. En hij, hij is heel helder, maar hij is ook denk ik wel in wat hij zegt oprecht. He, hij, hij lult er niet omheen, hij zegt echt wat hij vindt. Hij heeft uh, overal een antwoord op, dus hij is ook wel goed uh, ingelezen in, in alles en nog wat. En hij is in die zin ongrijpbaar. Dus als je uit Rutte iets speciaals wil halen, moet je hem denk ik op een andere manier verrassen... dan op de, ja laten we zeggen, de normale, voor de hand liggende journalistieke uh, uh, tegenstellingen die je eruit probeert te krijgen. Ja. Want hij... Hij geeft geen tegenstelling. En hij praat vanuit een echte soort van oprechtheid. Zegt hij eigenlijk wat hij vindt en wat hij denkt. Ja. En een kwingslagje eroverheen... Ja, een krinkslagje eroverheen en hij, en, hij, en hij komt ermee weg. Ja, maar de, de, de paar keer dat Europa werd uh, aangestipt... Uh, niet diepgaand genoeg wat mij betreft... Ja. maar uh, dan zie je toch ook dat uh, ook Rutte er gezellig overheen vliegt... en Tuurlijk. niet te diepte in gaat. Je kan ook, je ook een op... uur te kijken naar, naar een, een, een, een, een, een tv-schouwspel... maar waar je als kijker uh, echt geen cent wijs van bent Nee, het, het is een beetje glad. Het is teflon. Ja. He? De, de, de, ja. Niks blijft eraan plakken. Zit jij schreeuwend voor de tele... Sonja Barend zei het laatst, he? die zit dan aan interviews te kijken... en die zit dan af en toe tegen die tv... Vraag nou dat of zo. Doe jij dat ook? Uh, nou, toen een stukje Europa uh, was en de 90.000 werklozen die er sowieso bijkomen, dacht ik, ha, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we de diepte in. En toen dat niet gebeurde, dan zeg ik wel: en, uh, mag ik niet bij de NGV. Maar het is een het een G. Het is een heel lelijk vloek. Maar verder niet. Want ik vind het ook wel heel erg uh, tweet om uh, vanuit jouw riante uh, positie van vanaf de bank. Mm. Uh, commentaar te gaan zitten leveren op een collega die daar en in een live. En ze hebben het heel groots aangekondigd. Het grote Rut-interview. Dus de druk op Piet Jan Haagers moet enorm zijn geweest. En ik hou er ook gewoon niet van om collega's af te zitten zeiken. Maar het mooie is nog even: als je naar college toe keek, hè, daar kreeg hij de vraag over zijn mediatraining. En, ja, uh, da en, da en, da en ja. daar jokte die. En, maar zelfs daar uh, komt hij mee weg. weg. Ja. Overigens denk ik, hoe kerst dat hij mediatraining krijgt? Voetballers trainen ook, je mag toch getraind worden? Ja. Dat doet niks af aan de authenticiteit van Precies. de persoon zelf. Maar ik heb toevallig het weekend die film over Thatcher gezien... en die, zelfs die had een soort van mediatrainers ja. om zich heen. Die zeiden van, ja, moet die, dat hoedje wat ze in het begin dan altijd droeg... moet je gewoon afzetten. Nou ja, dus dat, ja. Bedoel, dat is eigenlijk ook al mediatraining natuurlijk. Ja, een beetje ik denk imago, dat Rutte het op zich control. niet nodig heeft om echt te horen van... Nou ja, zo, moet je, zo kom je over in beeld, want dat weet hij wel toch? Dat weet hij absoluut heel goed. Ja, het gaat, ah. bij hem is het altijd een beetje over technieken zijn gegaan. Let, let, op, je, let op je Engelse taal. Het is heel opvallend ja, dat ja. hij echt geen Engelse taal gebruikt. Nou, Dat doet hij vast heel maar bewust. Ze hebben niks over zijn handen gezegd. Want ik vond het op een gegeven moment gewoon amusant... om te zien hoe ongelooflijk die wappert en waait... hij <laughs> wel die Hij ja, is erop me. gaat letten, ja. ja. Um, goed, nou, uh, we, we hebben dat weer gezien. Het was het begin van het nieuwe jaar. Uh, we krijgen een zwaar jaar, heeft Rutte ons uh, voorspeld. Maar uh, daar wisten we eigenlijk ook wel mee. wisten we toch allemaal? Ja, dat is ja. geen verrassing. Nee. Nee. Oké, okay, uh, dan het geld verdienen met de tweets. De site uh, 925, uh, die heeft uh, onthuld dat BN'ers met veel volgers op Twitter... zoals Peter Heerschop, Thomas Akda, Wauke van Schermburg... Uh, geld verdienen, uh, dat is niet zo... Nou, ik ben ik er ben wel, ja, ik, ik, ben wel benieuwd Ik, ik, ik, ik zie een uh, nieuwe broodwinning uh, voor. Uh. Nee, nee, maar, nee ik, dat is flauw, Waar van Waukerschebber staat er niet bij, maar die twittert oh. wel. Maar dus ik ga het zo wel even aanvragen. Uh, die krijgen dus geld door positief te twitteren over allerlei zaken. Bijvoorbeeld de film Doodslag met Theo Maas in de hoofdrol. Daar is, uh, als je 25.000 volgers hebt, dan uh, levert, dat een, uh, levert dat 100 euro op voor een positieve tweet. Nou, ik vind het echt belachelijk. Ik bedoel, ik, ik, ik vind het zo'n raar systeem. Dat is echt niet te omdat ik maar uh, uh, ruim 17.000 volgers heb. Dus ik moet nog heel eind he, naar die 25.000. Maar uh, uh, uh, wie geloof je nog? Wie geloof je nog? zei voor dat ik ga twitteren? Of wat een mooie film? Of wat een mooi boek? Of een, mooi, uh, een mooie voorstelling in het theater. En mensen denken alleen nog maar van: wat zou ze van hè? Wat nou, ze ja, vangen? Peter Heerschop, toch een bekend cabaretier. Ja. Je zou denken, die heeft dat toch helemaal niet nodig, die paar honderd euro die hij daar dan mee kan verdienen. Je nee. krijgt toch opvallend veel zin in de film Doodslag met onder andere Theo Maasen, Najib Amali en Erik van Sauers. En dan ook nog wat gij Scholten van afschat. Tja, een offer you can't refuse. Maar hebben we gecheckt of Peter Heerschop echt die honderd euro heeft gehad, want ik kan het me niet voorstellen. Nou, ik geloof dat hij ik, wel op dat ik, lijstje stond, ja. Van maar me ik me ja, ken, maar ik, heeft hij het ook gehad. Ik ken hem een klein maar beetje. En ik kan het me niet voorstellen. Als het wel zo is, is het oliekoekendom. Want hoe serieus kun je iemand nog nemen die honderd euro aanneemt voor zo'n positief tweetje? Lullige kan het toch niet zijn, zou ja, je Als je in de categorie Femke Halsema zit... Hè, met 100, ja. meer dan 150.000 volgers... dan schijn je ook meer geld te krijgen. Hè? Ja, dit, <laughs> bedoel... ja maar het, is gewoon, het is gewoon sluikreclame. En je, maar je, doet, je, je maakt jezelf toch ongeloofwaardig? Ja, Kijk, ja, ja ik vind, ik ik vind ik het ook zonde van Twitter. Ik heb hier uh, uh, Met het 9 to 5, dus, dus, dus, ze hebben dat doorgestuurd... Uh, want ik geloof Jord Kelder heeft het naar buiten gebracht. Uh, 50.000 volgers trouwens. Um, er staat dan bij dat je... Uh, uh, ook is de manier waarop je twittert... helemaal aan jou natuurlijk. Het moet uiteraard wel... de films uh, dienen. In dit geval, als het maar vooral niet een commerciële indruk maakt... en bij je eigen manier van twitteren past. Ja, lekker. Ja, zeg. Dat, is, ja, dat is dus sluikreclame ja, ja, optimaal sluik voor me. Kijk, als je nou Johan Goed. Derksen bent en je voor 50.000 euro... je geloofwaardigheid verkoopt in een energiebedrijf... dan denk ik van, nou, dat snap ik dan nog wel. Althans, als het over het geld gaat. Maar dat doe je toch niet op deze manier op Twitter. Maar het zegt natuurlijk wel iets over dat um, uh, dit soort praktijken... en ik heb niks tegen commerciële boodschappen... Dus langzaam maar als ze als al zodanig herkenbaar weet. zijn. Ja, precies. Maar het is wel interessant hoe, hoe in de nieuwe media... het nieuwe communiceren, dus ook de, de commercie... zijn plek probeert te veroveren. Over. En dat is op zich... Prima. Alleen ik vind dat je als persoon en zeker als je journalist of bekende Nederlander bent of zo, je wel even moet nadenken over de gevolgen daarvan. Precies. Het is trouwens niet iets nieuws, want in Amerika gebeurt het al heel lang. Ja. Uh, de rapper Snoop Dogg erg populair, ik geloof. Uh, nou, die, die heeft misschien wel een miljoen volgers. Uh, die die maakt gewoon reclame voor automerken en zo. Dat zet hij gewoon zet in zijn tweet. Ja, maar dan zegt hij van nou ja, dan gooit hij daar een soort rapperachtige tekst tegen en dan uh, ja, zijn volgers denken ook, nou ja, als ik dan toch een auto moet kopen, dan uh, dan maar zo. Nee, heen. maar als je het weet, als het heel erg duidelijk is, oké, okay, dit is een commerciële tweet. Come dan weet van je, je dat. Dan kun je zo ja. iemand uh, of blokken of uh, ja. niet langer volgen. Maar als het, als het niet duidelijk is... je denkt, god, inderdaad iemand met uh, tranen in de ogen... bij die film vandaag gekomen. Terwijl er eigenlijk een geldkwestie achter zit. Dat vind ik echt volkslakkerij. Ja. Ik ben, ben, geloof dat Snoep Dokken trouwens wel uh, laat duidelijk zien... dat het een advertentie is. Uh, maar ja... Maar ja maar dan, dan, maakt het toch niet, dan is het niet anders dan dat je een sterrenklamo doet... of een radiosportje nee. doet. Als het, maar, en dan is het uh, normaal dat je... Uh, probeert je imago op die manier... Uh, te gelden te maken als je daarvoor kiest, als bekende ja. persoon. Maar we, zeg maar, die, die, die, die mensen volgen af en toe, die moeten daar dus gewoon alert op zijn. Dat als er iets staat over een leuke kledingmerk of zo, of, of iets, dan, dan kun je er dus vanuit gaan dat dat gesponsord is over het algemeen. Ja, zie je. Nou, nou, nou stip je zelf aan hoe onduidelijk het kan zijn. Ja. Je gaat dus al denken, nu bij voorbaat, oh, dat zal wel een geldkwestie zijn. Dan krijgt hij of zij iets voor. Iedereen en dat is echt heel ja. jammer. Dus het ja. moet, uh, wat Paul zegt, heel duidelijk zijn. Uh, ik zit nu hartstikke commercieel te titteren. Dan ja. weet je, als, je dat, als het zo duidelijk is, dan, ja, dan moeten mensen het zelf weten. Ja. Maar als het uh, uh, verpakt is en uh, dat je niet uh, uh, ziet uh, dat er eigenlijk geld uh, een centenkwestie is, dan, dan, dan kan dat niet. De vraag is, gaaf Twitter hiermee zijn eigen graf misschien niet? Nou, is het Twitter zelf die deze beloningen doet? Of nee, is er, nee. het natuurlijk nee. het platform, die heeft ja. daar niet zoveel over te zeggen? Ja. Nee, ik denk niet dat je dat kan zeggen. Dit is gewoon een ontwikkeling. We, we zijn, dit is zo'n nieuwe manier van communiceren. En we zijn gewoon aan het leren hoe dat te gebruiken. En dit hoort er gewoon bij. Dus ik denk niet dat Twitter zich, zijn graf vergraaft. Ik denk dat dit een evolu evolutieproces is... naar hoe wij met elkaar communiceren over dit soort platforms. Nee, denk ik ook. Goed. Jij blijft gewoon Twitter in ieder geval... Ja, natuurlijk. We kunnen nou bellen... gauw 25.000 volgers, dat begrijp je. Ik ga zo wel even al die laatste tweets doorlezen. Wat, wat positieve <laughs> zaken erin waren. Want je weet het maar nooit. Uh, leuk dat jullie er waren. Welke van Scherburg en Paul Reumer. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD. Uh, doe ik niet voordat we vertellen dat we zometeen beginnen... aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Met Peter Lichtvoet uit Monster. Die Radio 1 CD is van de Little Willys. Dat is een hobbyproject rond uh, Nora Jones. Maken country muziek. Album heet For The Good Times en daarvan nu Fist City. Een liedje van Loretta Lynn dit, Fist City. Het is echt zo'n uh, country klassieker. De um, uh, Little Willys, dus genoemd overigens nou Willie Nelson. En het is een groep dus rond Nora Jones. Little Willys en Fist City de hele week op Radio 1, want dat is de Radio 1 CD. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste kandidaat komt uit Monster, is 67 jaar. En hij heet Peter Lichtvoet, welkom. Um, u bent een echte sporter nog, hè? Ik doe me best. Ja, een beetje twee keer in de week schaats. Ik zit nog regelmatig op de racefiets. Ja. ja, en schaatsen, dat kan dus alleen maar op de kunsthuisbaan verlopen. Eh, op de Uithof, dus één ja. keer in de week. En ook in Zoetermeer heb je zo'n 250 meter baan. Oh, dat is die? Uh, ja, ja, ja 250-meterbaan. Ja. Goed voor je bochtjes. Ja. Die is mooi ja. Dus ja. Dat lijkt een beetje op de natuur, want dat, dat hopen we nog steeds. Nee, dat nee nee nee, u bent er wel oh. met Ja oké, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Waar ik ook al ben geweest hoor, maar dat, die is vijf kilometer. Nee, in de soort is het een 200 meter baan dus. Dat oh, is alleen okay. maar bochtjes lopen. Ja, Zo. Ja, ja. Ja, nee precies, dat is inderdaad in de polder waar u het over ja. hebt. Maar het mooiste is natuurlijk toch op natuurreis en dat zit. nog niet hier, Nee nee nee, niet. Nee, jammer genoeg, want dat is, is geweldig. Ja, we zouden zullen... een horrorwinter krijgen, maar ik ben benieuwd ja. waar die is verlopen. Het ja. ja. mooiste wat ik ooit gedaan heb, Elsteden tocht in 86, gereden ook. Ja ja ja ja ja dat was wat toen... ook ooit gedaan ja, ja mooi uh, nou eens kijken uh, dat, dat was tot vandaag natuurlijk het leukste wat u hebt gedaan maar ja, nu ja. komt ja, de nationale, ja. nationale nieuwsquiz ja, ja, ja, ja. ja. ja. we gaan kijken hoe goed u het nieuws hebt bijgehouden. eerst maar eens ja. de nieuwsfactor bepalen de nationale nieuwsquiz het cruiseschip vorige gisteravond vlak langs het eiland volgens de kapitein was alles normaal raakte bij de zeebodem alleen ontbrak er een rots op de kaart hij maakt langzaam slag zijn. Omdat het zo mooi was om vanaf het eiland als toerist dat schip te zien. En andersom, het was zo mooi om het eiland zo dichtbij te zien. De kapitein van het schip heeft waarschijnlijk fouten gemaakt. Er zijn hier inmiddels zes doden te betreuren. Ja, zaterdag botste dat cruiseschip op een rots bij het eiland Giglio voor de Italiaanse kust. Binnen korte tijd maakte het schip water en kwam op de zij te liggen. De 3200 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden werden geëvacueerd. Vanochtend werd de zesde doden geborgen. Enkele opvarenden zijn nog steeds vermist. Wat is de naam van het schip? Dat is de eerste vraag. Costa Concordia. Is goed. 290 meter lang cruiseschip. 2005 gebouwd en een jaar later in de vaart genomen door Costa Cruises. Het is uh, Concordia gedoopt, verwijzend naar de eenheid tussen de Europese staten. Vraag 2. Er was ook een Nederlandse zangeres aan boord. Hoe heet zij? Pamela. Pamela. Ja, ja, ja, ja. dat is niet helemaal goed. Justine Pelmelai. Oh, Pel oh uh, Pelmelai. Ja. Ja. Ze heeft uh, ooit Dag meegedaan aan het uh, Songfestival namens ja. Nederland. Um, dan gaan we naar vraag 3. Het Nederlands bedrijf Smit is bij de berging van deze Concordia betrokken. Welk schip werd in 1987 door Smit geborgen voor de kust van Zeebrugge? Ja, het ligt op mijn lip, maar ik het schiet me nu niet te binnen. Ja. Dat is zo vaak. De, de, de, de, de Flying Enterprise? Ja, ook weer zit weer in de buurt, maar het is niet het goede antwoord. Wel Enterprise zat erin, geloof ik. Ja, wel Enterprise. Ja, heel goed. De Herald of Free de herald, Enterprise. De Herald of Free Enterprise, ja. Britse okay. veerboot van P&O-ferries... panelde in 1987 pas enkele maanden tussen Dover en Zeebrugge... toen het water maakte naar de afvaart. Het schip kapzeist in korte tijd... waarbij 193 mensen om het leven kwamen. Een maand later takelde Smit dat schip omhoog... en daarna is het gesloopt. Vraag 4 is de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het is de mooiste mannen in mijn leven. Dan vergeet je nooit weer dit. Het is echt, uh de mooiste overwinningen ja, van mijn hele carrière. Dus, uh, dit is uh, echt super, uh, super. je droom je heel leven van een, uh, je, je pakt hem en je debuut. ik heb er geen woorden voor. <laughs> dat is die, uh, de nieuwe wereldkampioen darting, Christian, uh, Christian, Klaas? nee, is niet goed. Nee, dat mag trouwens ook niet wat u doet. Oh, dat een briefje erbij pakken. Ja, ik heb dus dus, een, een -briefje, briefje gemaakt. -briefje gemaakt. Ja. Nee, ik dacht, ik wacht even het antwoord af en dan ga ik het toch. Heeft hij al voornaam? Kist, ja. ja Kist, en Kist. Hij is zondag wereldkampioen geworden op het ja. uh, Bideo toernooi Ook wel bekend als de Lakeside. Toen ja. hij in de finale zijn pijltjes net wat meer raakt dan zijn 50-jarige tegenstander Tony O'Shea. Ja. Vraag 5. Vanavond wordt Kist gehuldigd in zijn woonplaats. Waar komt deze man vandaan? Ik goed. Horen. Nee, het is niet goed. Vroomshoop, gemeente ja. Twente-Rand, is dat tegenwoordig. Nou, laatste vraag dan, maximaal vier punten. Die Heb ik nodig. Ja, heb je ja. nog wel nodig, ja, inderdaad. Uh, het zijn aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we hier? Dus een onderwerp uit het nieuws gaat om één term. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben bedacht om reisjes te verkopen. 3. Arnon Gunberg schreef een boek over mij, New Order, een liedje. Nee. 2. Net als vrijdag de 13e waarschuw ik u voor een weinig gelukkige dag. Blue Monday. Ja, dat is hem. Ja, ja zeker. Uh, het is ooit bedacht door een reisbureau, Sky Travel, als publiciteitsstunt om meer reizen te verkopen. Ze hebben de psycholoog Cliff Arnold gevraagd om een formule te bedenken om deze dag te berekenen. En Het wordt dan de derde maandag van, uh, van het nieuwe jaar. Ja. Arnold Grunberg schreef Blauwe Maandag, een boek. En begin jaren 80 had de Britse popband New Order een hit met Blue Monday. Het is inderdaad de blauwe maandag, de meest deprimerende dag van het jaar volgens velen. Hebt u er last van of niet? Tot nu toe nog niet hoor. Nee, valt best mee. mee. Ja, valt best mee. Ja. Um, nou, uh, drie punten, dat is ja, de, dat is die de aftrap. Daarmee gaan we zometeen wel vermenigvuldigen in deel ja. 2 van de quiz. Uh, zometeen dus. <totstuk> Eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lab gehouden. Het gaat tegenwoordig hier veel om big business. Als je, als je apen krijgt, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag de stelling. De linkse samenwerking wordt een succes. De partijen PvdA, SP en GroenLinks hebben samen een plan gepresenteerd... om Nederland door de crisis te loodsen. Ze komen samen in verzet tegen het huidige kabinet. Heeft zo'n samenwerking tussen partijen die het lang niet over alles eens zijn... nu wel of niet nut? Of blijft het gewoon vooral bij mooie woorden? U mag het zometeen zeggen op deze stelling. De linkse samenwerking wordt een succes. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Peter Lichtvoet, 67 jaar uit Monster, factor 3. Hè? Zojuist dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Dus u moet echt een beetje aanpoten ja, in, uh, ja, ja, zeker. in deel 2 van de quiz... om ja. er een uh, lekkere score uit te halen. Ja. Um, nou, dat is hetzelfde procedé, he? 90 ja. seconden de tijd. Veel vragen. Uh, vraag gewoon te stellen. Um, ja. Als u het niet weet, pas zeggen. Nou, dan gaan we door naar de volgende vraag. Als u bereid bent, gaan we beginnen. Ja hoor. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Welke persoon is door de JOVD uitgeroepen tot liberaal van het jaar? Ines Wesky. Is goed. Hoe heet de Amerikaanse republikein die zich terugtrekt uit de race om het presidentschap? Huntsman. Goed. Meryl Streep kreeg een Golden Globe voor haar filmrol als Margaret Thatcher. Hoe heet die film? Ja, lady. Is goed. Gisteren trokken 1500 trotse autobezitters... naar Vliegveld Valkenburg als eerbetoon aan welke automerk? Saab. Goed. Wat is de naam van de Nederlandse judoka... die net naast het goud greep op het masterstoernooi in Kazachstan? Grol. Goed. Wat was het beroep van de mummie... die dit weekend in de vallei der Koningen in Egypte is gevonden? Zangeres. In Spanje is de oprichter van de Partido Popular... op 89-jarige leeftijd overleden. Hoe heet hij? Pas. Manuel Fraga. Hoe heet de Nederlandse wielrenser die dit weekend de veldrit om de wereldbeker in Liège won... Vos. Dat is goed. Hoe heet de 70-jarige zangeres die dit weekend aankondigde met het laatste toernee bezig te zijn? Eh, uh, Linsberdist. Dat is goed. Brokstukken van een Russische marszonde storten dit weekend neer. In welke oceaan? Grote Oceaan. Het is de Stille Oceaan, de Pacific. Wie is volgens Jack de Vries nu de meest geschikte kandidaat voor het CDA-leiderschap? De... Nee, pas. Sybrand van Haas, maar Buma. Ja, ja. In welke Oost-Europese stad zijn voor de vierde dag op rij... duizenden mensen aan het protesteren tegen de regering? Pas. Boekarest. Welke grote Britse zanger is dit weekend gespot in Amsterdam... waar hij vakantie viert? Pas. George Michael. Voor de kust van welk eiland is dit weekend de olietanker ontploft... met drie doden als gevolg? Pas. Was Zuid-Korea. Wie heeft de popprijs 2011 gewonnen? Salasou. Nee, de jeugd van tegenwoordig. In welke plaats staat sinds kort een monument... waarvan nu blijkt dat een aantal namen niet juist is gespeld? Harmen. Ja, dat is goed. Het monument voor de treinramp daar. Hè. Er staan een paar namen op die niet goed gespeld zijn. Um, nou, het, het ging deels best aardig. Ja, ja, nee, maar... Maar ja, het is niet genoeg inderdaad. Nee, het is niet genoeg. Nee. Nou ja, dat nee, we weten we nooit, want er nee. komen nog vier kandidaten. Ja, maar 27 bent u op uitgekomen, ja, want er waren negen vragen. Nee, de factor was al niet goed. Dat was jammer. Ja. U baalt ervan, hè? Ja, nogal. Toch ja. een beetje Blue Monday misschien. Ja. <laughs> <Nu wel. laughs> nou, ik ga u niet in de put nu praten, want het is ja, uiteindelijk het maar een spelletje. Is, zo, is het. zo is het. U krijgt van onze normale prijzen mee de kaarten voor ja. beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox doen we er tegenwoordig ook dat bij. Dat is eens. letterlijk en figuurlijk mooi meegenomen. Precies. Ja. En uh, doe er gewoon over het tijdje nog een keer mee. Wellicht. Leuk okay. dat u er was. Dank u wel. En een goede reis terug naar Monster. zeer bedankt. Wij gaan ons eventjes verpozen en dan melden we ons straks om kwart over een weer. Dan gaat het over die Blue Monday. De maandagblues heb je dus, maar vandaag is het speciaal met die Blue Monday. Alleen mensen die echt een depressie hebben, ja, daar is het helemaal niet leuk voor dat daar zo'n gedoe over die Blue Monday uh, over is. Want het is echt wel wat meer als je een depressie hebt dan alleen maar even zo'n winterdipje. Daar gaan we over spreken, zometeen na het NOS Journaal.